7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal... bel ik met Peter Westenberg van de Kustwacht. Hij heeft het laatste nieuws over de zoektocht... naar de Drenkelingen op de Noordzee. Wat daar is gebeurd, hoort u nu al in het NOS-journaal.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 De Amerikaanse minister Kerry is erg tevreden over de vooruitgang... die is geboekt in het vernietigen van de chemische wapens van Syrië. We zijn dankbaar voor de Russische medewerking... en de inschikkelijkheid van Syrië, zegt Kerry. Gisteren is begonnen met de vernietiging van de chemische wapens in Syrië. Kerry noemt het een goed begin. Ik ga vandaag niet voor wat er maanden gebeurt... maar het is een good begin. En we moeten welkom...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 Een bomaanslag op een basisschool in Irak heeft het leven gekost aan 14 kinderen. Ook een leraar en de dader kwamen om. De school staat in de plaats Tel Afar, in het noorden van Irak. De dader reed met een truck vol explosieven het schoolplein op... waar die de lading tot ontploffing bracht. De aanslag is waarschijnlijk het werk van Al-Qaeda.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 Het bestuur van de luchthaven is blij dat de jongen ongedeerd is, maar wil wel weten hoe dit kon gebeuren. The concern of course is why wasn't it detected before he went through security, before he got on the plane. And those are things that we're working with our partners to try to figure out. Uh, obviously, nobody wants to see this thing happen again. Dan nog wat weer. Eerst laaghangende bewolking of mist... later geregeld zon. En het blijft droog. Het wordt 17 of 18 graden. Morgen verandert er weinig. Vanaf woensdag meer wind... en een grotere kans op regen. En het wordt frisser. Donderdag en vrijdag wordt het nog maar 12 graden. Met een keer is bij de ANWB. Jolanda van der Velden. In ieder geval hebben we dus last van de mist eigenlijk... zo'n beetje het hele land, behalve de westelijke kustprovincies. Maar het andere probleem is vanochtend toch de A1. Dit keer is vooral de A1 richting Amersfoort... Uh, die is namelijk dicht bij Amersfoort Noord na een ernstige aanrijding. Vanaf 1 bruggen tot aan Amersfoort Noord staat nu zo'n 3 kilometer. We hadden al de aanrijding richting Amsterdam. Die begint nu ook aardig op te lopen. Tussen Naarden en Muidenoost zo'n 6 kilometer zijn twee rijstroken dicht. En daar heeft ook het verkeer last van op de A6 van Lelystad naar Muiden. Voorknopende Muidenberg nu 5 kilometer.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 We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. En een Jamie in 30 minuten kookboek. Of wordt het iets heel anders? Met de bol.com cadeaubon kies je zelf uit miljoenen cadeaus. Ideaal als cadeau of kerstpakket. Bestel hem nu op bol.com of koop hem bij Primera. Waarom ik gekozen heb voor een uitvaartondernemer met het keurmerk Uitvaartzorg? Nou, Je wilt natuurlijk dat de verzorging van een begrafenis of crematie goed gebeurt...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 Het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Oosten. Het invoeren van dienstenchecks levert dus banen op. Nou, in België klopt dat inderdaad? Er is de dienstencheck al een succes? Zo vertelt schoonmaakster Linda Plumo. Boven de 100.000 mensen of gezinnen zijn die dat in gebruik hebben. Dus ik denk wel dat dat goed is. Uh... En een goed handeltje is eigenlijk. Mijn Remmers is in België voor eigen onderzoek vanochtend. Maar eerst het laatste nieuws over de vermisten op zee. Er wordt nog steeds gezocht naar drie bemanningsleden van een gezonken schip... dat op de Noordzee in aanvaring is gekomen met een vissersboot. Het gaat om een zogeheten Vessel-boot dat een boorplatform bewaakt. Peter Westerberg van de Kustwacht, nogmaals goedemorgen. Goedemorgen. Want we spraken elkaar eerder. Um, heeft u al iets nieuws te melden? Zijn er drie of is er al een spoor gezien van die drie? Nee, er is nog steeds geen sporen te zien van de drie vermiste personen. Er wordt nog wel steeds naar gezocht. Met alle middelen die ik al eerder had aangegeven: helikopter in de lucht. Inmiddels ook een vliegtuig die boven het gebied hangt. Meerdere reddingboten en een hoop vissersvaartuigen die meehelpen. Er vertrekt straks wel een boot vanuit Den Helder met duikers aan boord, marineduikers die zullen proberen om in het wrak te gaan zoeken naar de vermiste personen. Want het kan zijn dat ze nu dus nog aan boord zijn? Ja, die kans bestaat inderdaad, ja. ja. Want uh, wat heeft u gehoord van de vissers die het gezien hebben? Die ook die mannen aan boord hebben gezien. Uh, wat is er gebeurd met, bij die aanvaring? Nou kijk, hoe de aanvaring precies heeft plaatsgevonden is uh, nog steeds niet helemaal duidelijk. Uh, wat ze wel hebben gezien, of wat ook de overlevenden hebben gemeld... is dat de andere personen wel overlevingspakken aan hadden... Uh, en reddingsvesten. Nou, Dat verhoogt toch een behoorlijk levenskans op het moment dat je in het water terecht komt. Want dan bescherm je goed tegen de kou. Dus wat dat betreft blijven we voorlopig uh, nog wel even doorzoeken. Ja, maar goed, dan zijn ze aan dek. Dan zou je niet meer vermoeden dat ze nog in het schip zitten. Ja, dat zou je in, uh, inderdaad vermoeden. Maar uh, in het water hebben ze ook nog niet aangetroffen. Dus ja, de kans bestaat ook dat ze zich in het schip bevinden. Ja, het is lastig natuurlijk. Hè. Tussen de golven één zo'n mannetje in het oranje vinden. Maar hebben ze wel bakens bij zich en zo lichtjes? Uh, reddingsvesten aan hebben, dan hebben ze ook uh, uh, in ieder geval verlichting uh, bij zich. Dus ja, wat dat betreft zou je ze ook in het donker aan moeten treffen. Dus ja, uh, waar ze zich precies bevinden is uh, op dit moment uh, moeilijk te zeggen. En het kan wel, hè? Want het is in het begin van de nacht gebeurd. Ze kunnen nog wel overleven. Ja, ze kunnen nog steeds overleven, inderdaad. Ja. Weet u inmiddels wel om wie het gaat? Uh, wij weten wat voor nationaliteit het gaat. Het zijn in ieder geval geen Nederlanders, dat kan ik zeggen. Verder zijn we nog contact aan het zoeken met de ambassades uh, om eventuele familie vast in te lichten dat er wat problemen zijn. Dus, maar daar kan ik nog even niks over zeggen. Goed, meneer Westerberg, hou ons op de hoogte. Ja, bedankt. Ga ik doen, prima. Peter Westerberg van de kustwacht, hoort u. Egypte dan. Heeft een bloedige zondag achter de rug. Gisteren vielen bij de gevechten tussen aanhangers van de afgezette president Morsi en ordentroepen tenminste 50 doden. Overgrote deel kwam in de hoofdstad Cairo om het leven. Goed, de Beuf woont en werkt in Cairo. Hij vertegenwoordigt daar de Europese liberalen in de Arabische wereld. En hij is nu aan de telefoon. Meneer de Beuf, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe was het afgelopen nacht? Afgelopen nacht zelf was het uh, rustig in Cairo omdat er natuurlijk een avondklok is... en de mensen ja, verboden zijn om uh, op straat te komen. Ja. Maar tot dan was het uh, bijzonder heftig, bijzonder bloedig. En ja, Eigenlijk vanaf drie uur in de namiddag tot uh, elf, twaalf uur avonds zijn uh, ja, aan één stuk doorgevechten geweest uh, met, uh, ja, zoals het bekende gevolg, vijftig uh, doden... Bijna 300 gewonden en meer dan 400 arrestaties. Heeft u er een verklaring voor dat het gisteren zo uit de hand liep? Wel, het is natuurlijk buitenproportioneel wat er gebeurd is. De moslimbroeders hebben geprobeerd om het feestje van 6 oktober te verstoren. 6 oktober is een historische dag in Egypte. Het begin van de Jom Kippur-oorlog, die men hier zegt gewonnen te hebben. Tegen Israël was dat in 1973? 1973, inderdaad. Ja. En uh, op het Tahrirplein, in het midden van Caïr, op het symbolische plein, zou er een festiv festiviteit zijn. Waarbij men ook uh, heel hard uh, veiligheidsmaatregelen heeft genomen. Bijvoorbeeld, men moest voor de eerste keer ooit door metaaldetectors gaan om op het Tahrirplein te komen. Nu hebben de Moslimboeders verschillende marsen georganiseerd om te proberen ook op dat plein te komen. En de politie heeft vanaf drie uur die marsen stopgelegd met traangas. ...daarna kogels, waarna natuurlijk uh, gevechten zijn uitgebroken... ...die meteen heel bloedig zijn geworden. Ja, en, en waren die moslimbroeders, die demonstranten zo agressief... Of, ...of stond juist het leger, omdat het juist een feestdag voor het leger was zo op scherp? Dat Wat belangrijk u? is, dat begin uh, deze week, of begin vorige week... ...heeft de rechtbank besloten dat uh, ja, de, de vereniging van de moslimbroeders, de NGO... ...dat die zou verboden worden, dat die illegaal is... Met andere woorden, opnieuw, net zoals zoveel de decennia hiervoor en voor de revolutie, moet de moslimbroederschap opnieuw helemaal in de illegaliteit vertoeven. Natuurlijk is men daar kwaad over, ook tegelijkertijd al hun leiders zitten in de gevangenis, wachten op een proces en men voelt zich natuurlijk van, ja, dit is een strijd van leven en dood. We moeten onze grieven kenbaar maken en men heeft voor 6 oktober gekozen om dit te doen, waarna het leger, en de politie voornamelijk heel hard handen heeft opgetreden. En natuurlijk zelf met traingas en koos is begonnen. Waarna de moslimbroeders zijn beginnen stenen gooien en molotovcocktails En ja, natuurlijk op die manier helemaal uit de hand is gelopen. Ja, het was uh, vooral in Cairo, maar ook wel in andere grote steden. Hoe, hoe is daar nu in Egypte op gereageerd? Um, heel divers. Um, ja, er zijn twee grote kampen natuurlijk. Degenen die vinden van... Uh, ja, uh, het kan niet dat de Moslimbroeders nu uit het hele proces, uit het hele politieke proces zijn gezet. En men vindt dan dat het een schande is wat er is gebeurd. De andere kant, die ja, eerder voor het leger zijn en de regering zeggen van ja, waarom moesten zij nu precies gisteren uh, dat allemaal proberen, ze hebben het zelf gezocht. En de groep die daartussen zit, laten we zeggen, wat ik zou noemen, de meer liberale groep, ja. die vinden van ja, beide kanten zijn hier aan het overdrijven en beide kanten winnen hierbij. Het grote, de grote slachtoffer hiervan is natuurlijk het Egyptische volk... Uh -huh. die opnieuw ziet van er is destabiliteit, instabiliteit. De toeristen zullen weer al eens niet komen. En ja, zij hebben sowieso al moeite met overleven. Meneer De Buff, hartelijk dank dat u ons even wilde vertellen... over de situatie in Cairo. Goed, De Buff hoort u vanuit Cairo. Daar woont en werkt hij. Denemarken, dat moet een lichtend voorbeeld zijn voor de jeugdzorg. U hoort zo dadelijk waarom. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Het is kwart over zeven. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry... en zijn Russische collega Sergei Lavrov... tonen zich optimistisch over de voortgang... van het opruimen van chemische wapens in Syrië. Het zeiden ze vanochtend in de zijlijn... van een economische conferentie op Bali. Daar hebben ze elkaar ook gesproken. Hun persconferentie is zojuist afgerond. Inspectors zijn in Syrië. Ze zijn op de grond... En now they are already proceeding to the destruction of chemical weapons that actually began yesterday. Aldus Kerry. Hij meldde dat de vernietiging van chemische wapens in Syrië inmiddels is begonnen. We gaan naar Moskou. Geert Goedkoopkamp. Geert, je hebt de persconferentie gevolgd. Um, het lijkt op een goed gesprek tussen beide heren. Uh, dat kun je zeggen, ja. En uh, misschien zal Kerry het wat moeilijk hebben gevonden om dankjewel te zeggen tegen, uh, tegen president Assad van Syrië. Maar dat deed hij toch met zoveel woorden. Hij zei, uh, ja, uh, we, we hebben geconstateerd dat uh, een begin is gemaakt met het uh, vernietigen van chemische wapens in Syrië. En daar moeten we zonder meer uh, blij mee zijn. Uh, er blijft natuurlijk nog heel veel werk te doen. Er is een, uh, een, een deadline uh, om te beginnen voor 1 november. Dan moet Syrië niet meer de mogelijkheid hebben om chemische wapens te produceren. Maar het, uh, het hele karwei dat zou ergens uh, ja, rond uh, midden 2014 moeten worden geklaard. En daar uh, ja, moet natuurlijk nog heel wat water door de rijn voordat dat, uh, dat zijn beslag krijgt. Ja, en Lavrov toonde zich voorlopig tevreden met hoe het op het ogenblik gaat? Uh, ja, Lavrov uh, ja, uit zich in, in, in zorgelijke bewoordingen. Uh, blij dat, uh, dat het uh, proces is begonnen. Uh, Lavrov zei ook dat Rusland alles in het werk zal stellen... om, uh, om ervoor te zorgen dat het, uh, het regime van Assad uh, daadwerkelijk uh, ja, doorgaat met, met het initiatief. En, en daadwerkelijk ervoor zorgt dat al die chemische wapens uh, zullen worden vernietigd. Uh, wat niet wegneemt, dat er natuurlijk een burgeroorlog aan de gang is in Syrië. Ja. Uh, en en dat, ja, dat je maar moet afwachten of al die wapens... Uh, zullen worden gevonden en ook in de huidige omstandigheden zullen kunnen worden vernietigd. Maar wat denken ze dan daaraan te doen? Aan nou, Die burgeroorlog, want je geeft het al aan, die gaat gewoon door. Die gaat gewoon door en uh, ja, een van de, van de, van de stappen uh, die zowel de Amerikanen als de Russen al uh, lange tijd uh, we hebben willen hebben zetten... ...dat is het organiseren van een internationale uh, vredesconferentie die zou in uh, Geneve moeten plaatsvinden. Er is heel veel getouwtrek geweest over die conferentie. Uh, van alle kanten uh, over wie daar uh, aanwezig zou moeten zijn, Iran zou er moeten zijn, zeiden de Russen. Uh, dat wilden de Amerikanen weer niet. Um, maar uh, ja, nu, nu hebben beide, uh, beide heren, Kerry en Lavrov... Uh, gezegd dat uh, wat hen betreft, wat Rusland-Amerika betreft, uh, half november die uh, conferentie zou kunnen gaan beginnen in Genève. Uh, en dat hebben ze ook overgebracht aan de, de VN-gezant voor Syrië, Brahimi. Die zal daarmee uh, naar New York gaan en dan moeten we afwachten uh, of dat daadwerkelijk al zo snel zou kunnen, zou kunnen beginnen. Goed, Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou dus, over de persconferentie van Kerry en Lavrov over Syrië. Voor de verkeersinformatie naar de ANWB, Jolanda van der Velde Mist vanochtend. Mist vanochtend en aanrijdingen op de A1. En uh, ik begin maar even met die A1 richting Amersfoort. Vanuit Amsterdam, die is voorlopig dicht bij Amersfoort Noord. Was een ernstig ongeluk. Vanaf één bruggen staat zo'n 3 kilometer. Verkeer richting Amersfoort kan het best wel omrijden... vanaf knooppunt Eemles via Utrecht. Dan het probleem richting Amsterdam op die A1. Bij Muiden-Oost zeven kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Een nieuwe aanrijding op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... Bij de het kerkdril staat drie kilometer, de linkerrijschok is dicht. We gaan naar België, naar Maino Remmers. Die is daar vanochtend om te kijken of de dienstencheck daar werkt. Daar hebben ze er alleen. En in het nieuws hoorde u al dat een invoering van zo'n dienstencheck duizenden banen op zou kunnen leveren. Nou, Mino, vertel maar. Ja, ik, ik zit hier met Linda Plumeau. We zitten, in, even uitleggen net over de grens, in Lommel. Er ligt onder Valkenswaard, Eindhoven, die, die komt te rijden. Ik hoor, in Frankrijk bestaat het ook, hè, zei u? Ja, ja, dat bestaat in Frankrijk, zowel als in, in Nederland. alleen in Nederland nog niet. Nee, nee daarom zijn we hier. Ja. U hebt een soort boekwerk nu bij u. Dat, daar staan alle... Want Linda die poetst bij zeven verschillende gezinnen, geloof ik. Ja, dat is ook al lang. Ja, uh, nu bijna drie jaar is het toch allerlei, dat begint. Dus het is echt wel eigenlijk bijna een baan. Ja, dat is eigenlijk mijn, mijn, mijn, mijn job, mijn, mijn Belgische job. Ja. Dit is het bureau, dat heet Nawerk. Ja. Dat is een soort uitzendbureauachtig iets. Ja, dat is ja, eigenlijk... Uh... Een firma, maar het is nog iets anders als. Een uh, uitzending ja. Die maken het geld over. Ja, Die die, die, die koop je dus uh, als particulier voor 8,5 euro. U krijg, wat krijgt u nou per uur uitbetaald? Uh, ik dacht dat ik nu rond de 11 euro per uur zit. Ja. Ja. Ja. En dat bij zeven mensen, hoeveel uur in de week doet u dat? 30. Dus 30. dat het, ja. is een aardig salaris-extraatje. Well, ik, ik denk dat ik rond de 1300 euro zit per maand... Hm. Dus dat is niet weinig. Hè? De overheid stopt er dus geld bij. En het allerbelangrijkste is dat het een enorme verschuiving heeft opgeleverd van zwartwerkers naar mensen met zo'n dienstencheck. Het voordeel daarvan is: u bent nou ook, ik zie hier ook verzekerd uh, vakantiegeld. Ja, uh, hospitalisatie heb ik, maaltijdchecks, verlofdagen. Het is een hele map, hè? Ja, ik heb uh, ook. Oh, je zit alle, ja. alle afspraken in en een soort rooster? Ja, mijn werkrooster zit hierin. Dan heb ik uh, een papieren bundel om, om de mensen die hun checks afgeleverd hebben, moet ik al die checks inzetten. Ik vroeg me ondertussen af: is dat nou iets waar, je, waar, waar mensen ook makkelijk over praten dat ze dienstenchecks aannemen? Of heeft het ook een soort. In... Is het heel algemeen of in het begin dat je toch... Nou, het je je is niet met dienstchecks. Ja, in het begin was dat een moeilijke... Een soort schaamte? Ja, schaamte. Nu niet meer. Nu is dat eigenlijk wel gedaan. Ja, echt, ja. Alleen in, in, in, wat had het net een getal... In, in, hoeveel mensen deden het in Belgisch Limburg? Een honderdduizend En een heel, in de heel de België? over het miljoen, denk ik wel. Mensen die met dienstchecks ja, werken. Dat is echt heel gebruikelijk. Ja. Wat ja. gek, hè, dat we dat dan over de grens in Nederland helemaal niet kennen. Gaat misschien vandaag veranderen, want uh, er komt straks nog iemand, dat is uh, Stef Feijen. die is directievoorzitter van VBGO. Die heeft mee uh, aan de wieg gestaan van het onderzoek, om dat ook in Nederland van de grond te krijgen. En dan moet hij dan maar eens over komen vertellen hoe dat dan in Nederland uh, zou moeten, of dat op dezelfde manier doet, zou moeten gaan zoals we dat hier nu in België doen. We gaan op stap, hè? Okay. Ja, we gaan op pad, want we moeten de handjes laten wapperen op een adres, ook hier in Lommel. Heet goed, je gaat kuisen? Ja, we gaan kuisen, ja. nog een keer, hij heeft geen check, Mevrouw Plumobel, u hoort daar meer over. Tweede Kamer praat deze week over de toekomst van de jeugdzorg. Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid daarover. Denemarken is het grote voorbeeld. Daar zijn veel tehuizen gesloten... en probeert men de jongeren zoveel mogelijk in normale gezinnen te helpen. En daarmee zijn honderden miljoenen euro's bespaard. Toch zijn daar ook wel zorgen, merkt onze Scandinavië-correspondent Rolien Kriton. In de smederij van het tehuis Kohan... leren jongeren hoe ze landbouwmachines moeten repareren. En in het fitnesslokaal even verderop wordt er hard getreed. De 17-jarige Benjamin laat zijn kamer zien en vertelt trots over de heavy metal band waarmee hij succes heeft. Dit dan niet uh, met de bossen. Als kind werd Benjamin naar een pleeggezin gestuurd. De situatie thuis was onhoudbaar. Dat rekenen maar een probleem. We hebben middels school samen. Ik had verkeerde vrienden. Ik zorgde alleen maar voor problemen, vertelt hij. Thuis was er niemand die me kon opvangen. Mijn vader werkte altijd en mijn moeder kon het niet aan. Maar ook het pleeggezin wilde hem niet meer hebben. Als twaalfjarige kwam Benjamin in het tehuis koolhouden terecht. Dat was een verademing. Voor mij is dat wel redelijk hoor, Maar jij ja, weet wel veel Ik Voelde me hier thuis, zegt hij. Natuurlijk huil je in het begin dag en nacht. Dat is voor iedereen hetzelfde. Maar ik vind het heel prettig om hier te wonen. Na de Deense hervormingen zijn het de gemeenten die voor jeugdzorg betalen. En dat heeft geleid tot grote besparingen. Onder andere in Ieshoi, een van de armste gemeentes van Denemarken. In Ieshoi zit het winkelcentrum en bureau jeugdzorg in hetzelfde gebouw. De strategie van jeugdzorg is om zo weinig mogelijk kinderen uit huis te plaatsen. De afgelopen jaren zijn op deze manier miljoenen bespaard. Het is niet alleen veel goedkoper, maar ook veel beter... zegt Flemming Andersen van Jeugdzorg in Ieshoi. We hebben het al meer dan 100 jaar met te huizen geprobeerd, zegt hij. Maar kinderen zijn er niet beter van geworden. Dus is het hoog tijd om het nieuws te proberen. We proberen nu meer dan voorheen... om kinderen uit probleemgezinnen thuis te laten wonen... en hun netwerk te versterken. Want dat is wat kinderen uiteindelijk het liefst willen... bij hun vader en hun moeder wonen. Maar er is ook veel bezorgdheid over de Deense besparingen binnen jeugdzorg. Kinderen worden steeds minder vaak naar een jeugdzorginstelling verwezen. Een tehuis kost namelijk twee keer zoveel dan een pleeggezin. In het tehuis Kohau zien ze steeds vaker kinderen... die eerst van pleeggezin naar pleeggezin worden doorgestuurd... en uiteindelijk toch in het tehuis terechtkomen. is is me soms met een zaak met blir nødt er wordt met deze kinderen rondgesold, uh, zegt de directeur van het huis. Ze worden niet alleen door hun eigen ouders verlaten, maar ook door hun pleegouders. En als ze dan uiteindelijk bij ons terechtkomen, is de schade groot. Natuurlijk is het voor de meeste kinderen het best om thuis te wonen, vastmoet in een pleeggezin. Maar er is een groep kinderen waarvoor liefde niet genoeg is. Er is dan gespecialiseerde kennis nodig. En het zijn die kinderen, de meest kwetsbaren met de grootste problemen... die het slachtoffer van de bezuinigingen zijn geworden. De 17-jarige Benjamin heeft zijn leven nu eindelijk op orde. Hij gaat binnenkort een opleiding volgen om kok te worden. Maar nu verheugt hij zich vooral op zijn volgende concert. Het publiek is een groep ouderen die de band hebben geboekt... zonder precies te weten wat ze te wachten staat. Dat weten ze nu dan wel. De situatie in Denemarken, want het ging natuurlijk over uh, de jeugdzorg. Ik praat erover door met uh, Jan-Jaap Rothuizen. Hij is lector pedagogiek aan de Universiteit van Aarhus in Denemarken. Meneer Rothuizen, goedemorgen. Goedemorgen. En u maakt het dus de veranderingen bij jeugdzorg in Denemarken van uh, dichtbij mee. Ja, Het is mij na deze reportage uh, nog niet helemaal duidelijk. Want is het voor de jongeren nou beter of niet beter dat het naar de gemeente is gegaan? Ja, het is natuurlijk moeilijk om een, om een heel duidelijk beeld ervan te schetsen, een, een beeld dat voor iedereen opgaat. Maar wat we weten is dat het, uh, de residentiële jeugdzorg minder toegankelijk is geworden. Het aantal jaarlijkse nieuwe plaatsingen is gedaald van ongeveer 1300 tot, uh, in 2007 tot ongeveer 750 in 2011. Ja. Maar dat, um, dat betekent... Het hangt, er erg, het hangt heel erg van af waar je woont, denk ik. Van, want de wetgeving is gelijk, maar de uitvoering in de gemeentes is verschillend. Ja. Dat gaan wij in uh, Nederland ook meemaken natuurlijk. Hè. Iedere gemeente kijkt daar dan weer een beetje anders tegenaan. Ja, het hangt ervan af hoe je er tegenaan kijkt. En het hangt ook gedeeltelijk af van hoe groot je bent. Of je dus de, de, eigenlijk de mogelijkheid hebt om de regie te voeren over een, uh, over een, een, een, een, een groot genoeg aanbod... Ja. Vooral de kleinere gemeentes, denk ik, die komen, die komen in de problemen daar... zonder dat ze dat noodzakelijkerwijs altijd zelf meteen ontdekken. Ja. Het, het, het lijkt erop dat de gespecialiseerde hulp, dus die tehuizen, een, een beetje genegeerd zijn... tot uiteindelijk blijkt dat ze uh, toch vaak een laatste redmiddel wel kunnen zijn. Klopt dat, dat beeld? Uh, ja, genegeerd. Men heeft uh, grote verwachtingen van dat andere maatregelen net zo goed kunnen zijn... Zoals ook net gezegd werd, dat is natuurlijk een tendens, dat je ziet in de laatste 20, 30 jaar gaat het een beetje op en neer met wat men denkt. Dat het residentieel moet of dat je het in het gezin moet doen. Het is heel duidelijk, er zijn bewegingen in, golfbewegingen in. En op het ogenblik is de golfbeweging dat je het in het gezin meer moet doen. Uh, het probleem is dat de beslissingen hier op het ogenblik uh, wonderlijk genoeg eigenlijk verder weg uh, liggen van degene die er verstand van hebben dan de vroeger lagen. Ja. Uh, mensen die er verstand van hebben ook degene die de beslissingen konden nemen. Omdat dat nou, samen met de manier waarop het gefinancierd werd. En nu heeft de gemeente de verantwoordelijkheid en daarom heeft men hoger op in de gemeente. Dus een, een interesse om, om meer te sturen. En dat betekent dat beslissingen vaak verder weggenomen worden... waar men er niet noodzakelijkerwijs veel verstand van heeft. Nee, dat klinkt als niet zo gunstig. Hoe heeft het uitgepakt voor... De grote groep kinderen die uh, zorghulp nodig heeft. Ik denk dat vooral het um, uh, ook in net gezegd werd, dat het um, uh, voor de kinderen die gespecialiseerde hulp nodig hebben, gespecialiseerde residentiële hulp nodig hebben, dat daar uh, in de achtergevallen en veelal misschien ook in kleinere gemeentes. Uh, uh, ja, dat soort thema wat net genoemd werd met dat jongeren eerst in een pleeggezin komen en eerst wat anders doen en dan pas uiteindelijk in een uh, instelling belanden, dat dat toegenomen is. Ja, veel te veel mee gesold. Wat zou u als, ja. als belangrijkste aanbeveling voor Nederland zien? Wat moet, welke fout moeten ze hier niet maken? Ja, de, de eerste fout, het is natuurlijk altijd moeilijk om te vergelijken, maar de eerste fout is dat je denkt van, dat de transitie geen geld kost. Een transitie kost geld en spaar je dat, dan spaar je op de zorg. En dat is natuurlijk een politieke keus en, en die moet je niet verbergen. Dat heeft men hier gedaan en ik heb de indruk dat men dat in Nederland ook doet. Ja. Um, en en het, het doorvoeren van marktwerking en het verkleinen van de eenheden die de regie kunnen hebben, dus de gemeentes dat leidde toe dat gespecialiseerde zorg makkelijk verdwijnt. En als je dat ooit weer wil gaan opbouwen, dan wordt het weer duur. Wordt het veel duurder dan nu regelingen bedenken... die ervoor zorgen dat kwalitatief goede en gespecialiseerde instellingen... gewoon door kunnen gaan. Goed. Nou, dat is een duidelijke, een duidelijke advies, een duidelijke mening. Meneer Rothuizen, hartelijk dank. Ik zal het voor gaan leggen aan staatssecretaris Van Rijn. Die spreek ik hierover over die verandering in de jeugdzorg na negen uur.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 Half acht geweest, hoogste tijd voor het NOS-journaal Jan van der Putten. Op de Noordzee wordt gezocht naar drie opvarenden van een schip. Dat kwam vannacht ter hoogte van Callans oog in aanvaring met een vissersboot en zonk. Twee opvarenden zijn gered. Volgens de kustwacht wordt er gezocht met helikopters, vliegtuig en diverse schepen. En duikers van de marine in Den Helder gaan zoeken in het wrak. Op het gezonken schip zaten geen Nederlanders.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 Vier academische ziekenhuizen willen in de centra protonentherapie gaan geven... maar de verzekeraars betwijfelen het effect daarvan. En het dodental na de rellen van gisteren in Egypte is opgelopen tot 51. Het was daarmee een van de bloedigste dagen... sinds de afzetting van president Morsi in juli. Een aantal partijen, waaronder ook Morsi's moslimbroederschap... roept op om morgen opnieuw de straat op te gaan. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Michiel, steven in, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Vertel het eens, mistig hè? <laughs> Mistig, ja, mistig in een groot deel van het land, maar niet overal. Vooral in uh, Noord-Holland, uh, Zuid-Holland en Zeeland valt het op uh, sommige plaatsen reuze mee. Maar in de rest van het land kom je eigenlijk overal wel uh, mist tegen als je een wat langere reis maakt. Moet je denken aan een zicht zo rond de 100, 150 meter. Dat is niet heel verkeersbelemmerend. Het wordt verkeersbelemmerend onder de 200 meter, maar het wordt pas echt naar onder de 50 meter. Ja. Dus uh, het uh, zorgt voor enige vertraging en een uh, grijze start van de dag. Ja, en als het, uh, de mist om ons hoofd is verdwenen, wat dan? Ja, dan houden we heel mooi weer over. Dan hebben we een flinke zonnige periode, een paar stapelwolkjes. Hier en daar een andere wolkenvlak, maar dat stelt allemaal weinig voor. Overal droog, heel weinig wind ook. En temperaturen die vanmiddag oplopen naar zo'n 17 tot zeer lokaal 19 graden. Ja, dan mag je begin oktober niet echt over mopperen. Dat zijn mooie temperaturen. Goed, tot over een uur. Dan hoort u meer over het weer. En nu eerst over de verkeersinformatie, Jolanda van de Velden. Want ook daar de mist. De, ja, door die mist uh, hebben we ook wat, wat meer en langere files. Uh, wat ook. Uh eigenlijk wel weer fijn is om te melden, is dat in ieder geval de A1 richting Amsterdam weer helemaal open is. Alle rijstroken zijn vrijgegeven. Het vervelende is wel dat het vanaf Blaakum tot aan Muiden-Oost zo'n beetje langzaam rijden is over 10 kilometer. De andere kant op de ernstige aanrijding bij Amersfoort-Noord. De weg is daar nog steeds dicht. Vanaf Eén Brugge staat er 7 kilometer. Verkeer naar Amersfoort kan het beste omrijden via Utrecht. We hadden ook een aanrijding op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Bij Kerkdriel nog zo'n 3 kilometer. Daar is net ook de rijstroken vrijgegeven. Maar die, door de de op de A1 is ook behoorlijk vastgelopen op de A6... vanuit Lelystad naar Muiden. Het is zo'n beetje langzaam rijden vanaf Almere stad... tot aan knopend Muidenberg over 10 kilometer. Epke vloog weer hoog afgelopen weekend. Sport van het weekend beschouw ik na met Giel Lippens. Zo dadelijk. Dromen is fijn. Dromen is mooi. Zoals dromen van een bootje op Loosdrecht. Of van een reis met z'n viertjes naar Amerika...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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio in Journaal. We gaan naar Den Haag, want het wordt alweer een belangrijke week voor het kabinet. De eerste grote krachtproef met de Eerste Kamer staat namelijk op de agenda. En de onderhandelingen met het overgebleven deel van de oppositie over de begroting gaan ook weer verder vanmiddag. Joost Vullings, onze politieke redacteur, is al in Den Haag. Joost, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een akkoord tussen het kabinet en dat deel van de oppositie. Zit dat er in deze week, denk ik? Nou, het zou kunnen, maar ik, ik denk het niet hoor. Want ik proef bij de deelnemende oppositiepartijen eigenlijk twee emoties. Uh, Enerzijds zien ze wel dat, dat het allemaal snel moet gaan, dit proces. Hebben we wel door dat, dat de mensen in het land het allemaal maar wat chaotisch vinden... en het draagt niet bij aan het vertrouwen. Maar aan de andere kant hoor je ook van... ja, we gaan ons niet laten opjagen en onder tijdsdruk zetten. Geen zin om uh, ja, grote concessies te doen... omdat je nou eenmaal snel klaar wil zijn... of in te stemmen met ondoordachte plannen. Dus ik vermoed uh, eerder dat het dan begin volgende week een deal gesloten wordt... als er een deal komt, dat is ook nog maar de vraag... Ja. En dan kunnen in die week de financiële beschouwingen eindelijk doorgaan. Maar in principe hebben ze nog eh, tot december de tijd. Want dan pas wordt er gestemd over de begrotingen. Ja, D66, ChristenUnie, Unie, GroenLinks en SGP zijn nog over. Willen ze met alle vier het liefst verder? Of, of zou er nog wel wat af mogen vallen? Ik heb het idee wel dat men probeert om iedereen erbij te houden... om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen voor de plannen. Anders wordt de marge ook wel erg smal, hoor. Zeker als D66 of GroenLinks afvalt. Beide partijen hebben vijf zetels in de Eerste Kamer. Ja, als dat gebeurt, dan zijn de overblijvers, de andere drie partijen dan... die hebben dan wel heel veel macht in de onderhandelingen... want dan moet het kabinet echt met die drie in deal sluiten. Anders gaat het mis. Uh, dus het kabinet uh, houdt het graag uh, op vier partijen. Ja, precies. Nou ja, dat gaat dan inderdaad om uh, de zetels in de Eerste Kamer. Daar wacht morgen de eerste krachtmeting voor het kabinet. Over de pensioenen, pensioenplan. En dan gaat het juist om veel geld. Ja, dat gaat om uh, ontzettend veel geld. Het gaat om 3 miljard uh, euro aan extra inkomsten. Kortom... Als het, dan, het plan niet doorgaat, heeft het kabinet een enorm gat in de financiële planning. en nou ja, Het kabinet drink, denkt die 3 miljard euro binnen te halen... door de belastingregels rond de pensioenopbouw te veranderen. Die regels worden voor ons dan minder aantrekkelijk. Kortom, eigenlijk het bedrag dat je iedere maand belastingvrij aan pensioenpremie mag inleggen wordt lager. En dat is allemaal geen probleem, zegt het kabinet, want we gaan toch langer doorwerken. En dan kan je dus langer voor je pensioen sparen... Dus op den duur betekent het geen lager pensioen, zegt het kabinet. En de winst voor het kabinet zit hem dan in het volgende. Als je minder pensioenpremie per maand afdraagt, dan gaat je bruto loon omhoog. Ja, en van je bruto loon gaat de inkomstenbelasting van af. En zo komen ze aan die 3 miljard euro. En voor ons ja, kan het ook nog wel een beetje leuk zijn. Want een hoger bruto loon betekent uiteindelijk ook een hoger netto loon. Maar goed, het moet wel allemaal doorgaan, het plan. Want anders heeft het kabinet een gat van 3 miljard euro in de schatkist. Ja, precies. Ik snap hoe ze het verkopen. En toch is er veel, veel weerstand tegen. Want die premies met name, je hebt dat al eerder uitgelegd... daar gaat het kabinet natuurlijk niet over. Nee, dat is het probleem. Daar gaan de sociale partners over. En als die premies niet gaan dalen, omdat de pensioenfondsen gewoon zeggen... ja, we hebben die hogere premies gewoon nodig... Ja, dan, dan wordt het plan in ieder geval voor de burgers een stuk minder fijn. Want dan gaan we dus gewoon uh, veel meer betalen voor ons pensioen. En dan gaan we ook nog eens uh, deels belasting betalen over onze pensioeninleg. Nou, en dat is waar de, de oppositie over uh, valt. Dan zeg je, als dat niet goed geregeld is, ja uh, kabinet, dan gaan we gewoon niet instemmen. En er zijn ook nog wel partijen die zeggen, wij geloven niet dat iedereen genoeg pensioen opbouwt. En die willen liever dat, dat de, pensioen, de premiedaling iets minder fors is. Maar goed, dat zijn dus allemaal bezwaren. En die zijn tot op heden niet weggenomen. Want we zijn al heel lang met deze wet eh, bezig. En volgens nog, als we zo de Eerste Kamer ingaan, dan gaat het niet lukken. Mm, dus, kans op een bloedneus. Ja, die, die, die zit er wel aan te komen. Kijk, het kabinet zal in het debat uh, uh, echt een, een, een konijn uit de hoed moeten toveren. Maar dan wel van het formaat van een Vlaamse reus wil de, wil de Eerste Kamer alsnog akkoord gaan. Die wil gewoon echt de zekerheid dat die premies verlaagd gaan worden. En ik hoor altijd wel in, rond het kabinet mensen zeggen van... We, we gaan echt niet met lege handen dat debat in. Maar of het voldoende zal zijn, ik, uh, ik weet het niet. Nee, we zijn benieuwd naar dat konijn, Joost. Zeker. Horen we graag van jou. Stapie. Ja, precies. Goed, dankjewel Joost Vullings. in Den Haag praten we trouwens over door. In ieder geval over de onderhandelingen met de oppositie na acht uur. Met Boris van der Ham van D66. Zoals Joost al zei, belangrijkste partner. Dan de sport. Gio Lippers, goeiemorgen. Goeiemorgen. Natuurlijk, Epke Zonderland. Hij ziet het uh, iedere voorpagina vanochtend allemaal in uh, vluchtelementen. Hoe uh, goed is zijn prestatie, hoe bijzonder... Uh, heel bijzonder. En vooral uh, vanwege het spektakel dat hij heeft laten zien gistermiddag. Uh, ja, zijn, zijn oefening. Kijk, als je het afzet tegen al die anderen. Uh, ook tegen Fabian Hamburgen natuurlijk. Hè, de, de grote concurrent. Ja, dan zie je dat Hamburgen toch een, een, een redelijk op zeef geturnde oefening uh, doet. Uh, geen enkel dubbel uh, vluchtelement. Dat is toch een beetje de specialiteit van Epke Zonderland. Uh, we weten het allemaal nog. In Londen drie vluchtelementen achter elkaar. Nu had hij er twee keer twee. Uh, die drie dat durft hij toch eventjes niet in de wedstrijd. Want ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat hij nog maar twaalf weken voorbereidingen heeft gehad voor dit toernooi. Ja. Omdat hij toch eigenlijk wel een jaar heeft genomen waarop hij zich op de studie heeft gegooid. Maar ja, in twaalf weken weer klaargestomd voor dat WK. En het was de enige gouden medaille die hij nog niet had, want hij was al Europees kampioen. Hij was natuurlijk de Olympisch kampioen van Londen. En nu dan die wereldtitel met echt een spectaculaire oefening weer. Ja, dan, dan, dan ga je toch weer boven al die andere uitstijgen. Dat heeft Epke gedaan. Ja, mooie prestatie. We gaan er nog veel zien, ook deze oefening van hem. Dan naar het voetbal. Ja, de competitie begint zich een beetje te vormen, hè? Ja. De topclubs winnen gewoon weer eens, ja. en uh, dat, dat is eigenlijk, uh, nou, volgens mij hebben we dat vanaf de start van de competitie niet meer gezien. Dat uh, laten we zeggen bijna alle uh, concurrenten voor het kampioenschap dat die gewoon een wedstrijd uh, winnen. Want als je kijkt, uh, Twente natuurlijk, dat was al uh, vroeg uh, dit weekend. Die wonnen, zij het met moeite. Uh, Ajax uh, klopt eindelijk FC Utrecht weer eens een keer. Uh, Feyenoord won bij Vitesse. Nou, dat was echt billenknijpen voor Feyenoord. En dan, ja, dan zie je toch wel weer dat de topclubs PSV won natuurlijk ook. Uh, ook trouwens met moeite. En ja, dan zie je toch dat de topclubs nu in ieder geval weer eens drie puntjes bij elkaar sprokkelden. Maar wat ik zelf uh, toch wel uh, opmerkelijk vond het afgelopen weekend... was de wederopstanding van twee uh, verguisde verdedigers. Mike van der Hoorn bij Ajax uh, speelde zijn eerste competitiewedstrijd voor Ajax gewoon in de basis. Tegen nota bene FC Utrecht. En dat na die penalty. Hè. We weten het allemaal nog. AC Milan Balotelli ja. die uh, tegen de grond ging. en uh, ja, Van der horen was de slimiel van die wedstrijd. Maar hij speelde gisteren uh, een foutloze wedstrijd. En Stefan de Vrij, ja, die maakt het helemaal mooi na alle ellende van de afgelopen weken. Uh, he, speelde slecht. Kreeg veel kritiek in ieder geval ook vanuit Van uh, Koeman. Uh, de aanvoerdersband werd hem ontnomen. En gisteren scoorde die tegen Vitesse. En uh, speelde die verder ook als verdediger. Een prachtige wedstrijd. En uh, dat vond ik eigenlijk toch wel het meest bijzondere van het weekend. Ja, goed nieuws voor die clubs. Het begint zich een beetje te vormen. Ze krijgen het een beetje in de gaten. Gio dankjewel. dank We gaan naar uh, Somalië. Want Amerikaanse elitetroepen hebben afgelopen weekend... in Libië en Somalië toegeslagen. Leden van het SEAL Team 6... dezelfde eenheid die Osama Bin Laden doodschoot... vielen in Zuid-Somalië een huis aan... waar leden van de terreurorganisatie al Shabaab zaten. Die sloegen de aanval af. We proberen meer duidelijkheid te krijgen van VPRO-journalist Rick Delhaas. Hij houdt zich al jaren bezig met Somalië en El Shabaab. Rick, goeiemorgen. Goeiemorgen. Is het inmiddels duidelijk, helemaal duidelijk... op wie de Amerikanen het hadden voorzien? Ja, de man die ze wilden hebben... en waar ze eigenlijk al twee jaar naar op zoek waren... dat is Abdikader Mohammed Abdikader, alias Ikrima. En dat is een Keniaan van Somalische origine. En hij is uh, verantwoordelijk binnen Al-Shabaab voor de externe operaties. Uh, en hij leidt mensen op uh, in het uh, uh, gebruik van explosieven. Ja, en, en had dan deze aanval van het SEAL-team of deze overval ook te maken met de, met de aanslag in Nairobi? Nou, dat wordt wel gesuggereerd, maar dat is dus niet zo. Er is niet een directe uh, relatie met uh, die aanval op dat winkelcentrum in Nairobi. Uh, anders dan dat de uh, Amerikanen in ieder geval een stevig signaal af wilden geven. Ja, uh, waar had het dan wel mee te maken? Waarom wilden ze hem juist hebben? Nou, uh, er zijn in 1998 uh, twee enorme aanslagen geweest op de Amerikaanse ambassades in Nairobi en Dar es Salaam. En deze ikrima, die was de rechterhand van een van de mensen die daarvoor uh, verantwoordelijk was, uh, Fasoul Abdullah Mohammed. Die Abdul, Abdul Mohammed, die is in 2011 toevallig uh, in een wegversperring in Mogadishu, in, uh, ja, uh, in een vuurgevecht om het leven gekomen. Daarbij is toen een laptop buitgemaakt. En daarop stonden onder andere plannen om aanslagen in Londen te plegen. En daar werd deze ICRIMA mee in verband gebracht. Ja, dat zou kunnen kloppen. Hè? Want ook in Libië is een actie geweest van de Amerikanen. Daar hebben ze een Al-Qaeda-lid ook opgepakt. alibi. En die zouden ook mee te maken hebben gehad hè? met die bomaanslagen in 1998. Ja, precies. Dat was een van de mensen die ze ook zochten... naar aanleiding van die bomaanslagen in 1998. En met het oppakken van die Alibi... Al hebben ze eigenlijk alle mensen die in de tijd verantwoordelijk waren... voor die bomaanslagen, waar meer dan 200 mensen bij omkwamen... die hebben ze nu opgepakt of uitgeschakeld. Ja. Nu is het in Somalië dus niet gelukt. Ik zei het al, wat is daar nou misgegaan? Want Amerikanen komen dan wel dichtbij het doel. Hè? Dan gaan ze de, op de, grond, de voeten op de ja. grond zetten. Maar niet alleen die villa was in de handen van Al-Shabaab, maar dat hele dorp. Dus uh, ja, ze hadden bewakers staan. En het verrassingselement is dus mislukt. Er zijn onmiddellijk ook uh, Al-Shabaab-leden uh, toegesneld. Uh, en die hebben de aanval afgeslagen. En na twintig minuten zijn de SEALs uh, vertrokken. Dus zonder resultaat, uh, zonder die ikrima op te pakken. En ze hebben wel één uh, Al-Shabaab-lid uh, gedood en een aantal verwond. Zo is het verhaal. Ja. Klinkt toch als slechte inlichtingen. Nou ja, uh, uh, Al-Shabaab is dus uh, uh, huis aan huis gaan zoeken, uh, want uh, de seals kunnen niet aanvallen zonder dat er ook inlichtingen uh, uit dat dorp zijn gekomen. Uh, ja, uh, ik denk dat ze het geprobeerd hebben, want het ligt uh, mooi aan de kust van de Indische Oceaan. Je kan daar makkelijk bij. Het is niet geen Wazilistan zoals in Pakistan. En je kan ook uh, makkelijk weer weg. Maar ja, uh, er stonden wel wat Shabab-mensen op, uh, op de wacht. Ja. Het ja, was niet makkelijker geweest als je een drone had gestuurd. Ja, maar daar is veel kritiek op. Uh, en ik denk dat de Amerikanen ook wilden laten zien... Van, ja, we kunnen ze ook oppakken. En dit was geografisch zo'n locatie waar dat, uh, wat er, waar dat had gekund. Is er een, inmiddels een reactie van al -Shaba? Uh, ja, natuurlijk. Uh, ze hebben onder andere een foto van uh, materiaal... dat Amerikaanse seals hebben achtergelaten. Dus een uh, gps-apparaat, wat munitie, uh, touwen en ladders. Uh, en zij uh, scheppen natuurlijk op, maken propaganda... dat ja. ze de Amerikaanse afval hebben, uh, aanval hebben afgeslagen. VPRO-journalist Rick Delhaas, Hartelijk dank. Wij even bij wilde praten over deze aanval van de Amerikanen in Somalië. Naar de AWB Jolanda van der Velde. De A1 Amsterdam richting Amersfoort... die is nog steeds dicht bij Amersfoort Noord... heeft te maken met een ernstig ongeluk. Vanaf de Alfred staat zo'n 8 kilometer. Verkeer kan even omrijden via Utrecht... maar ook daar begint het wat vast te lopen. Op de A6 van Lelystad naar Muiden... daar liep het vast vanwege de aanrijding op de A1... richting Amsterdam. Maar daar is in de start van de file ook nog een nieuwe aanrijding gebeurd. En ook extra drukte op de A16 van Breda naar Rotterdam. Het is langzaam rijden tussen Hendrik Ambacht... en Knopen plein over 10 kilometer. In de ochtend daarna... Avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Mino Remmers is in België vanochtend. Hij helpt bij de schoonmaak. Hij helpt mevrouw Plumo met de stofzuiger zo te horen. Mino En mevrouw Plumo is... Wasdroger. De wasdroger ook. Oh, was <laughs> ja, het klinkt allemaal. hetzelfde. Ja. Ja, help, maar heel goed van ja. je. Maar mevrouw Plumo is de witte werkster eigenlijk... De witte werkster, ja, ze werkt met dienstenchecks. Dat is een heel gebruikelijk systeem in België. Dienstenchecks kun je inzetten. Die kun je voor 8,5 euro kopen. En dan kan je huishoudelijk werk laten verrichten. Je tekent die af. En mevrouw Plumeau verdient er iets van 12,5 euro mee per, eh, per uur. En. Um... Uh, nou, ze doet dat uh, zeven dagen in de week. Net was hier Leen Bolle. Dat is de, ze moest met de kinderen weg, want dat is de, het adres waar ze poetst. Leen Bolle is dus in feite degene die de dienstenchecks koopt. En ik sprak er net eventjes om haar te vragen hoe dat dan werkt. Inderdaad, ik maak gebruik van dienstenchecks. Wat is het voordeel ten opzichte van zwart betalen? Uh, dienstenchecks zijn uh, aftrekbaar voor de belastingen. Dus uh, dat is voor ons ook een voordeel. U koopt ze voor? 8,5 euro, dacht ik. Inderdaad, 8,5 een halve euro, ja. ja. En hoe bent u nou aan Linda gekomen eigenlijk? Dat is via een algemeen bureau. Uh, hebben wij gewoon gevraagd naar een putvrouw En uh, wij zijn heel blij dat we Linda gekregen hebben. Heel tevreden over. Heel tevreden ja. over. Hoe, hoe lang doet ze het al? Um, twee, drie, bijna drie jaar al. Ja, ja. Ja. Ja. Kent u nou veel mensen die uh, in uw omgeving ook gebruik maken van die dienstenschecks? Ja, er ja, zijn er heel veel die ik ken die uh, dienstenschecks gebruiken. Als je iets te poets hebt of je wil iets anders laten doen? Ja, ik ken voorlopig alleen mensen die het gebruiken om, uh, voor poetsvrouw. Dus het is, heel, het is eigenlijk heel gebruikelijk? Het, ja, ik denk dat het een, in België heel gebruikelijk is, ja. U moet nou weg, hè? Ja, ik moet uh, naar het werk toe. Wat moet u doen? Ik ben kleuterleidster. Ah, maar dat is zonder dienstcheck. Dat is gewoon een baan. Dat is gewoon een baan, ja. Oké, okay, succes. Goed, bedankt. Dag. Dat was Leen Bolle die dus vandaag Linda in huis heeft om het huis weer netjes te laten kuisen. en Coopers heeft berekend dat het ook in Nederland zou kunnen werken. Het zou in korte tijd 125.000 nieuwe banen kunnen opleveren. En daarnaast zorgt het ook voor een verschuiving van zwart naar wit werk voor zo'n 228.000 banen. Straks maar eens even vragen wat, daar de, ja, wat de moeilijke kantjes aan zijn. Kan er geen misbruik van worden gemaakt? Gaan we straks uitzoeken. what I want to be Catching dreams to find out what they need Twisting round choices drive me Hold on to. Het NOS Radio en journal Media Overzicht met Femke Woldhuis. Ja, u hoorde het al in onze uitzending. Minstens 50 doden in Egypte na geweld tussen aanhangers van de afgezette president Morsi en het leger. Volgens Al Jazeera ontstonden de rellen nadat veiligheidstroepen demonstranten van het Tahrirplein wilden verdrijven. Bronnen bij de veiligheidsdiensten melden dat de betogers de politie met stenen bekogelden, die daarop dan het vuur openden. Naast de 50 doden raakten zo'n 240 mensen gewond. De werknemer bezwijkt bijna onder de crisis. De helft heeft last van de hoge werkdruk en vreest voor zijn baan. Dat één op de vijf werknemers komt niet meer rond van, van zijn loon. Dat staat in een FNV-onderzoek en daar schrijft het AD over. Leraren en lassers, buschauffeurs en bankmedewerkers... mensen op kantoor of in de verpleging. Overal ervaren ze dezelfde problemen. FNV noemt de resultaten van het onderzoek schokkend en vindt veel werkgevers nalatig. De gemeente Amsterdam begint een eigen bureau dat de kwaliteit van de basisscholen in de stad gaat bevorderen. Daarover schrijft Trouw. Anders dan de onderwijsinspectie gaat het bureau ook adviezen geven aan docenten. In vier jaar tijd worden 200 Amsterdamse scholen bezocht en ook beoordeeld. De Britten hebben vanaf vandaag weer een nieuwe landelijke politiedienst. Het is al de derde keer in 15 jaar dat een nieuwe politiedienst wordt opgetuigd... om de georganiseerde misdaad te bestrijden, bericht de BBC. Volgens de regering krijgt de NCA meer bevoegdheden dan de voorganger, de SOCA... De oppositieleden klagen dat het niet meer is dan een naamsverandering. De NCA wordt vergeleken met de Amerikaanse FBI... maar krijgt niet hetzelfde takenpakket. Zo gaat de Britse dienst zich niet bezighouden... met nationale veiligheidsvraagstukken. Vrachtwagenchauffeurs slaan alarm over een nieuw fenomeen... op de Nederlandse snelwegen. Overal duiken opeens Oost-Europese chauffeurs op... die met dubbele kentekenplaten rijden. In de Telegraaf wordt gesproken over fraude... want een buitenlandse chauffeur met meerdere kentekenplaatsen... kan de Nederlandse vrachtregels omzeilen. De PVV heeft Kamervragen gesteld. Het is nog erg makkelijk om als minderjarige sigaretten te kopen. Ondanks strenge regelgeving. Twee meisjes van 14 jaar gingen voor AT5... langs winkels en cafés voor een pakje sigaretten. Ja, dank u wel. Ik zei, hebben jullie sigaretten? En toen uh, gaven ze het gewoon. Geen idee, niks? Nee, geen idee, niks. En ook bij deze avondwinkel lukt het om sigaretten mee te krijgen. Ik ben nu zestien. Dankjewel. Hij zat een beetje te twijfelen van, ben jij wel echt 16? Ze zei ik, ja, ja, ik ben gewoon 16. Ik zei, ze, oké, okay, nou ja, prima. In maar liefst de helft van de gevallen kregen de meisjes de sigaretten mee. En dat terwijl de leeftijdsgrens voor het kopen van tabak nu op 16 jaar ligt. Bij 1 januari 2014 gaat die grens omhoog naar 18 jaar. Als het aan de Utrechters ligt, wordt Henk Wesbroek de nieuwe burgemeester van hun stad. Dat schrijft het AD na een eigen referendum. De peiling werd een nek aan nek race tussen de zanger en voormalig FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Wesbroek mag zijn kandidatuur aanstaande vrijdag toelichten. En in totaal zijn er 26 kandidaten. En wie Appke Epke land nog ware eens wil vliegen, die kan terecht op iedere voorpagina van de kranten. Overal ziet u hem in één vluchtelement.